Mark Visser met het NOS-Journaal. De politie van Keulen is met 1700 agenten in de stad vanwege de demonstratie van anti-islambeweging Pegida, die rond deze tijd begint. De politie wil vooral een confrontatie voorkomen tussen Pegida aanhangers en tegendemonstranten. Beide groepen verzamelen zich bij het station van Keulen. Aanleiding voor de demonstratie van Pegida is het geweld tijdens de Nieuwjaarsnacht, toen tientallen vrouwen werden aangerand en beroofd.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 In Isenbergen in West-Vlaanderen is een auto ingereden op een groep amateurwielrenners. Volgens het laatste nieuws zijn negen mensen gewond geraakt. en ze hebben vooral kneuzingen en botbreuken. Zeven mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de VRT reed een groep van ongeveer twintig fietsers over een landelijke weg toen de auto hen aanreed. De oorzaak van een ongeluk in West-Vlaanderen is nog niet duidelijk.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 Zaterdagmiddag bij CFM. Jodah de single van Phil Collins en Jimmy Mac. Zo dadelijk gaan we live schakelen naar de Corver Sportal. Vandaag het schoolbasketbaltoernooi en Joop Fris is voor ons daarbij aanwezig. Maar eerst Bruno Mars.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 Bekend te maken met de basketbal en ook te enthousiasmeren voor het basketbal. Nou, De Lions bestaan nog steeds, dat weet je. De afgelopen jaar bestonden we 50 jaar, want ik ben natuurlijk nog steeds lid van Lions. Bestonden we 50 jaar en het is uitgebreid tot Dit is uh, dus het 40ste uh, schoolbasketbaltoernooi. En uh, ja, het is weer perfect. Het is weer zo ontzettend gezellig, leuk en uh, fanatiek. Het uh, schoolleven met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 Dat wordt nu wel uitgezonden, bepaalde wedstrijden die worden door de week via Ziggo-sport uitgezonden. Maar het is niet echt een, een, een sport in Nederland waarvan je zegt dat het komt op de voorgrond en daar, dat is ontzettend jammer. Een paar jaar geleden kon Nederland meedoen aan het Europese kampioenschap en je zag direct dat er jongens zich aanmelden omdat basketbal toen in de belangstelling stond. Nu is dat niet het geval helaas.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 Maar ik vind gewoon sport überhaupt mooi. En ja, en dan eh, ja daar heb ik zelf natuurlijk gespeeld, behoorlijk hoog. En dat blijft natuurlijk mijn hart trekken. Jop, yep, tot slot, is uh, de korf al, uh, lekker gevuld vandaag? Ja, het was ontzettend leuk. Uh, lekker druk, uh, lekker gezellig. Uh, we hadden wel concurrentie van hockey, dat ook uh, vandaag een, een nieuwjaarswedstrijd uh, heeft. Maar ook voor de jeugd.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 Solution is my queen, 'cause she stays strong.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 Meteen rond de tien over drie, dan gebeurt het bij CFM. Dan gaan we de nieuwjaarspeech nog één keer integraal uitzenden. De nieuwjaarsspeech van Niek Meijer. Gisteravond op de nieuwjaarsreceptie in Club Nautiek. Je hoorde de nieuwe single van Kovacs. Wat een lekkere plaat en het lijkt inderdaad wel een klein beetje Adel. <laughs> ja, het Dat klinkt hadden... net als Adel. Ja, klopt. Ja. Daar ook de vergissing. Maar nee, mooi nummer. De -nieuws in het kort nu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 U bent van harte welkom op 11 januari om half drie smiddags... boek hoek Kroom, Broms, en A.J. van der Molenstraat bij de onthulling van touwtjespringende meisjes... door wethouder Gert-Jan Bluis. Dankjewel, Albert-Jan, voor het Stamfordse nieuws in het kort. En zodadelijk het CfM weerbericht voor de komende dagen. Wat gaat het weer doen? Nou, we horen het zo meteen. Na deze van Bruce Hornsby en The Race.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 Kleine tip van de sluier oprichten. Want de ONS die speelt nu op dit moment tegen de nummer 2 tegen de Duiro's. En dat verschil is drie punten en wedstrijdpunten. Dus uh, dat kan gelijk worden. Maar dan moet de Duiro's met 15 punten verschil winnen van de uh, ONS. En dat zie ik niet gebeuren om heel eerlijk te zijn. Maar je weet het niet, de bal is rond. Uh, daarna krijgen we nog een wedstrijd voor de meisjes ook daar staat de ONS bovenaan die heeft ook die derde wedstrijd gewonnen en die speelt dan nog tegen de Maria School als allerlaatste wedstrijd en de Maria School die heeft één wedstrijd gewonnen twee verloren en die staan op de vierde plaats dus dat denk ik dat het. Uh, maar ja nogmaals het kan een uitgemaakte zaak zijn maar dat hoeft niet natuurlijk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 ...en wordt dit jaar uitgereikt door de voorzitter daarvan. Dat is John Lemmens, die komt hier speciaal naartoe. Uh, die heeft er speciaal twee bekers voor laten maken. Eén voor de jongens en één voor de meisjes. Uh, de scheidsretters die, uh, van dienst die maken de punten. Die geven punten voor de sportiviteit. En uh, die worden op het eind van, van het toernooi worden die bij elkaar opgeteld. En degene met de meeste punten, dus zowel bij de jongens als bij de meisjes... ...die krijgt die hele mooie beker van de sportraad. Nou, zover zijn we op dit moment, erop. Dus uh, met, een, uh, met een half uur weet ik veel meer. Maar ja, dan zitten we in het tweede uur van natuurlijk van jouw programma. Oké, okay, goed. Nou, bedankt voor deze update. En we, zijn, we komen in het tweede oh, uur bij jou de, terug. Ik dacht dat ik Rob aan de telefoon ja. ja. Nee, Nee, ik onthoud het wel hoor. Ik onthoud het wel. <lacht> ja, je bent mij ook aan de telefoon hoor. Dus, uh, <lacht> dat is mooi hè. Okay. Techniek. We komen straks uh, bij ja, jou de terug techniek, uh, voor de voor einduitslag. De <lacht> en de sportiviteitsprijs uiteraard. Ja, ja. Uh, wethouder Gertje Bluis komt ook.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 Ja, en bij de gemeente kan meedoen uh, brandweer, uh, politie, uh, ambtenaren van het raadhuis, noem maar op. Uh, die kunnen meedoen. En dan leden van de, de Zon Hockeyclub, Zolkieclub, Heel leuk, wedstrijd we begint om drie uur. En dan zijn wij uh, denk ik net klaar hier met ons toernooi. Nou, dat komt wel je uit dan, toch? Ja. <laughs> Oké, okay, Jop, okay, yep. dankjewel voor dit moment. Straks horen we uiteraard graag nog de eindstand van uh, de wedstrijden van vandaag. van je.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 Over drie is hier Edsila gila Nederland was cool en kil en dan voor alle twee. De wind die lacht nooit stil. Mijn liefde sleven meer. Oh ...meedoen en meezingen met deze van Edcilia Romley. Dat was Hemel en Aarde. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, zo dadelijk om drie uur gaat hij van start op Circuitpark Zalvoort. De nieuwjaarsrace 2016. Willem is daarbij aanwezig. Goedemiddag Willem ja. van deze. Hoi. Ja, Hoi, hey, goedemiddag. Ja, Circuitpark Zalvoort. Uh, Rob zei al op de nieuwjaarsrace. Drie uur gaat hij van start. Nou, dat ik wegging in de studio zei ik... Uh,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 Kevin uh, van der Slik, uiteraard in de Mazda NX5. Dit op de tweede plaats uh, Marcel Dekker en derde uh, Wouter Zonderwal. Nou, die uh, Mazda NX5 Cup is uh, eigenlijk de grootste cup uh, in Nederland. Rijdt uh, over het algemeen uh, met DNC mee. Afgelopen seizoen. Komend seizoen zijn ze ook uh, wat vaker vertegenwoordigd op de a evenementen in Zandvoort. Eén van de smaakmakers in dat uh, kampioenschap afgelopen seizoen. Uh, Jury uh, Zwijderen uit Zandvoort uh, is uh, vandaag niet aanwezig in die uh, Mazda Cup. Uh, gaat overigens wel het uh, komende uh, seizoen uh, weer helemaal race in die Mazda MX-5 Cup. Uh, ja, en uh, moet zeker gezien worden als een van de titelkandidaten uh, in die Cup. Zover over die uh, Mazda MX-5 Cup, die overigens nu met de tweede race bezig uh, zijn... waarom het uh, wederom een uh, gevecht is op de kop uh, tussen Kelvin van de Slick en Marcel Becker... Het hoofdprogramma is natuurlijk uh, de 4 uur race En uh, ja, het mooie van de nieuwjaarsrace is uh, dat het uh, een endurance race is over 4 uur. En dat het een groot deel uh, van die race dat het plaatsvindt in het donker. En dat geeft uh, altijd uh, spectaculaire beelden. En dat is voor de rijders ook leuk om in te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 Nou, ik weet niet of het nieuwe eigenaar al uh, bekend is. Het is daal, ja. Er wordt wel al onderhandeld. Ik heb uh, die overzicht gezien, maar uh, ja, op het moment dat daar meer uh, bekend over uh, gaat worden, zal het ongetwijfeld uh, via diverse perskanalen uh, naar buiten gebracht worden. En ik denk dat we dat maar moeten afwachten... Uh, voordat we gaan speculeren uh, op van alles nog wat, wat er gaat gebeuren met de Streetwars. Ja, want we hebben het uitgebreid uh, gelezen over het nieuws voor de luisteraars die het niet weten. Mogelijk een nieuwe eigenaar van het circuit, Prins Bernard Junior, die zelf ook uh, race. Ja, dat ook Dat is uh, vrijwel uh, naar buiten gebracht in de pers En uh, dat is circuit heeft daar te kennen gegeven dat er. Uh, volop onderhandeld wordt daarover en ja, hoe ver dat sparing is van die onderhandelingen ik heb daar geen inzicht in nee, goed, maar zodra daar meer over te melden is, zult we het ongetwijfeld van je vernemen uh, goed, half vier, de start van de nieuwjaarsrace, uh, Willem bedankt voor deze update en we komen natuurlijk later in het programma weer bij jou terug dat is goed, tot straks tot straks en heel veel plezier daar dat gaat voor wel lukken toch, Willem ja, dat dacht ik ook. Hier is Coldplay. Wat al lekker een nieuwe single zeg. Adventure of a Lifetime.